Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Cyprus zegt dat 300 bootvluchtelingen die in de problemen waren gekomen zijn gered. Een cruise schip heeft ze aan boord genomen. De vluchtelingen komen vermoedelijk uit Syrië... en ze kwamen zo'n 100 kilometer van de westkust van Cyprus in de problemen door hoge golven. Aan boord waren veel vrouwen en kinderen. Ze zijn allemaal in veiligheid gebracht, zegt Cyprus. Er is geen hard bewijs dat Mohammed B. hulp kreeg bij de moord op Theo van Gogh. Dat schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had vragen gesteld omdat de officier van justitie die het onderzoek naar de moord leidde... wel denkt dat er handlangers waren. In een vandaag zei de officier onder meer dat mogelijk iemand het vuurwapen voor Mohammed B. heeft geregeld. Maar volgens minister Plasterk heeft uitgebreid onderzoek juist uitgewezen dat er onvoldoende bewijs is voor handlangers. Vliegbasis Leeuwarden levert 250 man personeel voor de missie naar Irak. Het heeft burgemeester Kronen van Leeuwarden gezegd tegen Omroep Friesland. Ook de F-16's die deelnemen aan de strijd tegen IS komen van de Friese basis. Het kabinet besloot gisteren om mee te doen aan de internationale strijd tegen Islamitische staat. Met in totaal acht F-16's. Zes van de toestellen worden ingezet, twee toestellen gaan mee als reserve. De vereniging Eigen Huis heeft een schademeldpunt geopend voor Groningers met aardbevingsschade. Minister Kamp zei pas geleden nog dat 77% van de gevallen is verholpen. Maar volgens de vereniging versluiert dat cijfer veel, omdat het daarbij vooral gaat om kleine schadegevallen. Meer dan 4000 huishoudens zouden nog op afhandeling wachten van de schade die is ontstaan door de gaswinning van de NAM. Het weer, vooral in het noorden en oosten, valt wat regen. De rest van het land is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Morgen eerst wat zon. Vanuit het westen gaat het regen of mot regenen of motregenen. Het zo'n 18 graden. Dit was het NOS. -jaar. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat een korte file bij een Brugge 2 kilometer. De A27 Breda richting Utrecht tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 4. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook de verbindingswegen vanaf de A15 richting Utrecht zijn bij Knaalpunt Gorkum dicht. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Lexmond, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 produce use my pistol and Om een beetje in de stemming te komen, zijn we begonnen met een lied van een moderne Chanticor Ancora met Whiskey in the Jar. Nou, daar voel ik zelf ook wel wat voor eigenlijk. In de studio hebben we twee heren die nauw zijn verbonden aan het Chanticoor zingen: Ben Zonneveld, een van de organisatoren van het Chanticoor Festival van komend zondag. En Leo van der Veen, een zanger uit het Chanticoor VOC uit Zwijfhuizen. We hebben afgesproken dat ik Ben en Leo mag zeggen: Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben, ik, heb een, uh, ik ben een compleet een leek wat betreft het shanty zingen. Hm. Kan je mij oh, en onze luisteraar uitleggen wat het shanty zingen precies inhoudt? Nou, uh, dan heb ik gelijk een vraag voor je. Heb je net een shanty liedje ge uh, gedraaid of een zeelieder? Ja, dat is de vraag. Dat weet ik niet eigenlijk. <lacht> <lacht> <lacht> nou, Dit was een shanty. En shanty's zijn vooral uh, traditionele liederen. En uh, die worden gezongen op grote schepen als er zeilen gehaald moeten worden dus uh, bij het werken. En die uh, refrein wat je steeds hoort, dat is dus om uh, de kracht bij het, uh, bij het werk aan te zetten en het tempo aan te houden. En uh, de zeeliederen, dat gaat dan vaak over zeemans lied, leed, uh, over het leven van de zeeman. En uh, zoals je begrijpt en ook ziet, gaat dat veel mensen dood in die zeeliederen. Ja. Dus dat is allemaal wat uh, uh, ja, over het leven van de zee. Ja, ja, ja, ja, dat begrijp ik inderdaad Nou, nu weet ik al ietsje meer uh, Leo, ik heb een, een vraagje Jij zingt bij een shanticoor uit huizen, heb ik begrepen Hoe heet het shanticoor precies? VOC ons Chanticoor. Vijf oh. huizen ons Oké. Okay. Zingen jullie met een muziekband of hebben jullie live muziek? Hoe, hoe doen jullie dat precies? Nou, het zingen is meestal live Ja. Nee, maar ik bedoel de, de muziek die erbij gespeeld wordt Die wordt gespeeld door zes accordeonisten Oh, dat is, dat is een behoorlijke hoeveelheid Dat zijn er een boel, ja ja, ja, ja, een hele organisatie waarschijnlijk om dat allemaal goed op tijd op de plaats te krijgen. Of hoe gaat dat precies? Nou, dat, dat valt er mee. We zijn een vrij goed geolied uh, geheel. Oh, goed zo, goed zo. Ben, aankomende zondag is het Grote Chantikoren Festival ja. in Zandvoort. Jij bent een van de organisatoren van dit festival. Um, kan je me ook vertellen hoe dat precies gaat? Schrijven jullie de, de koren aan? Of uh, moeten jullie hun eigen aanmelden? Hoe gaat dat precies? Wij uh, hebben elk jaar tien koren. Ja. En uh, wij beoordelen de koren ook uh, hoe zij zich presenteren en wat zij zingen. En de standaardregel was twee jaar uit, twee jaar in. Maar als er iemand, en, en, en, dat bedoel ik niet onbeleefd, maar uh, niet aan onze kwaliteitseisen voldoet... Dan, uh, dan kiezen wij toch voor iemand anders. Uh, want wij willen natuurlijk ook een, een, een toch kwalitatief hoogstaand programma brengen. Dat ik. En ja, dan moet er ook kwalitatief uh, gezongen worden. Ja, ja. En ook met zes accordinisten gespeeld worden. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, dat wordt gedaan door uh, Theo Verburg en die begint in november al uh, te zoeken. En bijvoorbeeld VOC is een van de vaste uh, klanten. Dus misschien dat ze er vanavond ook een keer uitgegooid worden, maar liefst niet. Omdat ze bij zij ook uh, gebruiken om, uh, om de samenzang te dirigeren, want dat hoort er ook bij. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat is om, uh, het begint gewoon om twaalf uh, uur, als ik het goed begrepen heb, met een samenzang. Op het, uh, op het Kerkplein. Maar daarvoor hebben jullie een opening, hè? Ja, daarvoor is, uh, is, is de samenkomst. En dat uh, de ontmoet en begroet elkaar. Dat gebeurt in Nieuw Unicum aan de Zandwoordselaan. Nieuw Unicum is een instelling voor mensen met een handicap. En daarvoor wordt ook opgetreden. En uh, dit jaar doet staande dat. En dat gaat om toerbeurt, omdat vroeger iedereen optrad. En dat was uh, iets, iets te veel van het goede. Nou, iedereen uh, verzamelt daar zo rond kwart over tien. Uh, half elf. En het is gezellig koffie drinken. Uh, men kent elkaar, dus maakt een praatje met elkaar. En om uh, uh, kwart voor dan uh, heten wij iedereen welkom met zo kort mogelijk woord, omdat wij uh, liever uh, uh, zingen als praten. En dan uh, is dat tot tien over elf, is dat de opening van het festival. Hoe, hoeveelste keer hoe organiseren jullie dit eigenlijk? Dit wordt de zeventiende keer. Zo, dat is een aardige hoeveelheid. Zeg. En, en hoe wordt dat gefinancierd? Hebben jullie sponsors? Of, uh... Ja, uh, Ah, zonder sponsors kom je natuurlijk nergens. En onze, onze grootste sponsor is Holland Casino uh, hier in Zandvoort. En uiteraard hebben wij uh, ook nog kleine sponsors. En dat is bijvoorbeeld Circus Zandvoort, uh, Fritan Fair, uh, Het Plein, Febo. Uh, moet niemand vergeet natuurlijk restaurant Andrea is een sponsor voor ons. Dus ook kleine ondernemers die sponsoren ons. En dat wil het casino ook. Het ja. casino zegt wij willen niet hoofdsponsor, wij willen wel hoofdsponsor zijn. Maar ook de lokale ondernemers moeten daar wat mee doen. Ja, ja, ja, ik begrijp. Leo, dan heb ik nog een vraagje voor jou. Uh, hoe lang uh, ben jij, zing jij als chanti liederen? Ik zing uh, al vanaf 19 januari 2004 bij het VOC waar ik nu nog bij zit. Ja. Voor die tijd nooit. Ja, in de bouw. Klinkt alles mooi in een lege bouw. Ja, dat is waar. <laughs> ja. en, en hoe ben je er toen gekomen om Chanti te gaan zingen? Nou ja, ik, eh, ik heb tot mijn eh, 61ste veldvoetbal gedaan. En eh, daar moest ik eh, noodgedwongen van mijn familie mee stoppen. Omdat ik een keer eh, één been in het gips had. na eh, 51 jaar. En toen eh, ging ik in Vijfhuizen wonen. Want het, eh, het was zo, je kon bij een koor komen. In Vijfhuizen. Maar dan moest je wel woonachtig zijn in Vijfhuizen. Ja, ja. Dat is inmiddels een beetje eh, losgelaten, dat idee. En uh, ja, via een, uh, een verkering van mijn zoon kwam ik eigenlijk bij het koor terecht. Op een repetitieavond. En ik ben, uh, zoals ik zeg, sinds 19 januari 2004 niet meer weggewezen. En dat was ook je eerste repetitieavond? Dat was mijn allereerste repetitieavond nou, met een koor. Ja, leuk, leuk. Uh, nou, we gaan eventjes onderbreken. En dan heb ik een, een, uh, een liedje van jullie, van jullie eigen koor. En uh, volgens mij is het ook een solo van jouzelf. Farewell. Dit was het chanticoor VOC uit Vijfhuizen. Ja, er komt nog wat achter, geloof ik, achter VOC. Er komt nog wat achter. VOC en dan? VOC, Vijfhuizen, ons chanticoor. Ja, oké. Okay. Nee, maar is, jullie noemen het VOC en dan? Ons chanticoor? Oh, nee, dat bedoel ik niet. Maar goed, het is goed zo. <laughs> uh, ben, ik wilde vragen, de organisatie, hoe zit dat precies in elkaar? Kan je me dat misschien uitleggen? Ja, um, het is natuurlijk... Op die zondag een groot feest. Maar aan de voorbereidingen moet natuurlijk van alles gebeuren. En dat begint al in november met het uitzoeken van de koren. En dan wordt dat allemaal in elkaar gevrommeld. Zou ik maar zeggen. Dan komt er een mooi schema uit wat je nu eigenlijk voor je hebt. En daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Maar er moeten ook contacten gelegd worden met de sponsors. De vergunningen moeten aangevraagd worden. Er moeten plaatsen besproken worden. Contacten met de diverse kroegen. Want die sponsoren ook allemaal. Want een aantal consumpties moeten zij gewoon betalen. En uh, ja, zo heel langzaam komt het dan op deze week aan. En vandaag uh, zijn eigenlijk een beetje de laatste voorbereidingen. Zoals het knippen van uh, de consumptiebonnen. Uh, het, het afspreken van de lunchpakketten. Want uh, ze krijgen allemaal een lunchpakket mee. En die worden zaterdag door vrijwilligers gesmeerd. En dan praten je toch over 1300 broodjes. En oh. <laughs> ja, er wordt ook <laughs> nog een flesje water bij en zo. Dus al met al is er wel het een en ander te regelen. En uh, ja, het liefst zijn wij uh, op de woensdag of de donderdag ervoor gewoon klaar. Zodat als er nog wat gebeurt, dan kunnen wij daar nog op inspringen. En uh, ja, de, de, de koren vragen ons ook, uh, kan je dit, kan je dat? Er komt er een meer, dan komt er een minder. Dus je moet ook een beetje flexibel blijven in je, in je organisatie. Maar omdat iedereen zijn, zijn deel hebt, hè, interne contacten uh, met de gemeente. Uh, brieven schrijven naar het casino, want het gaat allemaal heel officieel. Je kan niet naar binnen lopen. Hij zegt, hier is Ben en ik wil geld. Nou, het gaat allemaal officieel. Uh, het casino heeft namelijk een fonds voor evenementen in Zandvoort. En daar mag iedereen uh, aanspraak op maken. Dus het komt allemaal uh, in deze week bij elkaar. En wij uh, komen nu wekelijks bij elkaar. En morgenochtend nog een keertje. En dan moet het eigenlijk op de zaterdagmorgen uh, met de broodjes smeren moet het goed gaan. Nou, dat zal best wel goed gaan, denk ik. Want na de zeventiende keer <laughs> hebben jullie natuurlijk knap wat ervaring wat dat betreft. Ja, maar toch... Iedere keer is er iets waar je denkt, van nou, dat kan ik toch wel een beetje stroomlijnen. Uh, bijvoorbeeld wat jullie aanhalen met 17 of zeven uh, accordeonisten Zes. Zes. Uh, bij ons de eerste decor festival kwamen er twee accordeonisten en hooguit uh, iemand met een drumstel. En tegenwoordig zien wij uh, hele installaties verschijnen. En ja, daar moeten wij ook mee werken. Want je ja. krijgt dus een vraag: kan ik een elektrische gitaar aansluiten? Ja, dat weet ik niet. Want wij nodigen vijf koren uit om op locatie hun geluidstechnieken te laten staan. En dat is tijdwinst. Daar zijn we dus achter gekomen. Want het, uh, het inpakken en het opruimen en het opnieuw neerzetten kostte een kwartier. Ja. Dus mensen liepen dan weg. En nu staat er een installatie. Het enige wat er gebeurt is dat het koor wisselt. Nou, dan ben je vijf minuten klaar en dan blijft hij daar hangen. Dus dat, dat zijn dingen die je leert. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Uh, Leo, ik heb een, een vraagje over jullie koor. Hoeveel optredens heb jij per jaar ongeveer? Nou, zo'n beetje 19. 19. En, en waar is dat dan? Is dat bij speciale gelegenheden of? Nou, en dat soort dingen ook. Ja, ja. <coughs> en, en, ja. En, en hoeveel keer repeteren jullie in de week? Wij repeteren elke twee weken. Elk, elke twee weken, dus niet elke week. Niet elke week. Niet elke week. En, en hoe lang repeteren jullie dan? Van, van... Wij repeteren dan van uh, half half acht tot uh, half, half tien. Ja, tien uur. Tien uur. Tien uur. En, en, en de muziekkeuze, wie bepaalt dat bij jullie? Hebben jullie een, een muziekcommissie? Wij of hebben of... een muziekcommissie die uh, inderdaad bepaalt welk liedje er, er, erbij mag komen. Ja, ja want, want de keuze wat ik zo even op internet gezien heb... De, muzie, de keuze van het aantal liedjes is niet zo gek groot, denk ik, of wel? Of is er een hele hoop <laughs> vragen? Nou, ik bedoel, je hebt natuurlijk een aanbod van bepaalde liedjes... en maar Maar het, het, het is niet veel... Nee, wel? maar wij hebben een repertoire van 111 liedjes. Oh, dat is schat, hè? Ja. <laughs> ja, ik denk dat dat wel zat is. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Dat dadelijk in de lach schiet. Hoor. Ja, nee, maar, maar zingen jullie dat uit je hoofd of, of van papier? Of, wij of... hebben uh, flip-overs, zoals dat heet. Ja. Waar dus de tekst op staat. En daar moet je dan zoveel mogelijk niet gebruik van maken. Ja, ja. Maar uh, omdat de tekst niet altijd Nederlands is, vaak Engels, zelfs internationale teksten... Dan is het wel eens makkelijk als er wat op een flip-over staat. Ja, ja, ja. ja. De solo, solisten uiteraard... die uh, mogen wel ja. gebruik maken van een... vaste uh, solisten. Ja, ja, dat begrijp Want ik. die uh, moeten niet fouten maken. <laughs> ja, ja, ja. En, en ben, welke koren doen er uh, deze zondag eigenlijk allemaal mee? Kan je dat vertellen? Nou, we hebben de tien. En uh, waarvan VOC natuurlijk een, een koor aan het worden is. En uh, uh, ik heb hier het Irish Choir. Het is, het is zoals je het uitspreekt... Het zal wel iers zijn, dus ik, ben, uh, ik heb de hoge verwachtingen van. jongens. Uh, daarmee is het een beetje begonnen. In End was uh, jaren geleden een omroepersconcours en er ging Klaas Koperijn. En die zag de Jongens optreden en hij zei, dat moeten we eens antwoord ook. En daar is het een beetje uitgekomen. Dan komt de Zilk, die is vorig jaar ook geweest. Wees per trekvaartmannen is uh, zeer in trek en hebben ook hele mooie solo's. Chantico Almere is nieuw, dus dan gaan we kijken wat daar uh, uitkomt. Staande Tuig is een, uh, een oude bekende. En het gemengd zandvoorts ensemble is uh, het koor van uh, Café Koper. En Café Koper is een beetje het clubhuis van het uh, Chantikoren Festival. Uh, de Zilk hebben we gehad. Crease Darling uit IJmuiden. Ook een, een damesgroep die heel populair is. En de Enkhuizer Tjappetoutjes. Dan nou hebben wij gezocht wat een Tjappetoutje is, maar we konden niet vinden. <lacht> dus wij zijn zeer benieuwd uh, wat zij gaan uh, presteren. En dat is het, uh, het, uh, het tiental aan koren... En die gaan optreden op uh, vijf locaties. Ja, want ik heb, ik heb begrepen dat eigenlijk het shanty zingen over het algemeen gedaan wordt door mannen. Klopt dat? Ja, maar er, er zijn ook vrouwen die leed hebben omdat de mannen van huis af gaan. Ja, ja, ja. ja. Of uh, die komen vertellen van, wat doe jij nou weer hier terwijl je op zee moet zitten? Ja, ja dus ik, ik heb namelijk van internet gehaald, dat heette geen shanty maar dat heette Visserwijvenkoren. Dat is een uh, hele mooie naam hoor, vind ho, ho, ho, ik. Ho, hoe gaat dat verder, viswijvenkoren? Nee, nee viswijven heet ja. Het. Ja. <laughs> Nou, die, die, uh, die nemen nog eens de mannen op de hak. Ah, daar uh, daar is Grace Darling erg goed in. Ah, <laughs> goed. <dan. laughs> uh, Leo, en heb ik nog een vraagje aan jou? Dat is uh, misschien je laatste vraagje dan. He, zoeken jullie nog leden? Wij staan nog steeds open voor nieuwe leden, inderdaad. En zoals je net verteld hebt, vroeger moesten ze eigenlijk allemaal wonen in vijf huizen. Maar dat is niet meer zo, hoor. Nee, dat is sinds een jaar, is dat tijdens een algemene vergadering, is dat van tafel gegaan. Dus als je een beetje in de buurt woont, ja. dat is natuurlijk wel belangrijk voor jezelf ook. Ja. En, en je is komen. het verloop van de leden, is dat groot of niet? Dat er veel mensen weggaan en weer terugkomen? Nou, we, hebben, we hebben op dit moment uh, zeven nieuwe leden. En uh, uiteraard ook zeven afvloeiers. Ja, en, en degene die accordeon spellen, zijn het, zijn het vrouwen of zijn het mannen? Of? Wij hebben drie heren en drie dames. Oh, nou, hartstikke mooi. Uh, ben, wou jij nog iets toevoegen aan dit interview? Of? Ja, want ik wil graag nog even de locaties uh, noemen en, en de tijden. Hartstikke goed, uh, Iedereen is, uh, is natuurlijk welkom in die Unicum. Het is een heel apart optreden voor de bewoners. Maar het is ook heel uh, uh, leuk om te zien dat daar 286 mensen staan. Want dat is het aantal zangers wat wij dit jaar hebben. Dan verplaatsen wij met het hele spul naar het Raadhuisplein. Waar uh, wethouder Gert-Jan Bluis, nieuwe wethouder, dus een nieuwe opening gaan meemaken. Om twaalf uur uh, het startschot gaat geven voor de samenzang. En dan frommelen uh, wij alle koren op de trappen en om de trappen en voor de vijven. Dat past precies. En dan zingen wij een, uh, een half uurtje. Dan is een tussenstuk uh, om half één tot één uur. Dan zingt het gemengd Zandvoors Kopeloosambel op het Kerkplein. En dat geeft dan de lucht voor de koren om naar locaties te gaan. Ja, ja. Uh, hun technisch spul, dat staat er al. Dus dat wordt tussendoor al gedaan. Nou, en dan is het vanaf 1 uur... tot tien uh, voor vijf op de locaties... het Kerkplein Café Koper... het Gasthuisplein Wapen van Zandvoort... Halterstraat, achterin Lauro en Hardy, Dorpsplein bij Jengs Saloon... en op het strand een stuk dichterbij als uh, vorige jaren. Bietsclub 10... Uh, tot... tien zeg maar, voor vijf uh, zingen. En daar komen diverse koren voorbij. Uh, mensen krijgen het schema... want vroeger was het zo dat elk koor overal optrad. Maar in samenwerking met de koren... die vonden 20 minuten toch wel kort. Ja. Hebben we er een half uur van gemaakt. Maar dat half uur houdt dan wel in... dat je niet overal kan spelen. Dus ook dit is een hele puzzel... waar wij eh, na een week dobbelen wel uitkomen. En eh, dan komt het een van de mooiste dingen... vind ik om kwart over vijf. Dan staan alle zangers en zangeressen... op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. En daar komt ook het publiek heen. Nou, vorig jaar was het, was het helemaal vol het plein. En er werd geweldig gezongen. En daar... Eh, sluiten wij af. Nou, geweldig. Heren, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. En ik wens jullie heel veel plezier zondag. En ik hoop dat onze luisteraars het allemaal een beetje duidelijk geworden is... waar Shanti zingen is. En het wordt waarschijnlijk een hele gezellige zondag. Uh, moet je aankomende zondag bij het Shanti van en het festival in Zandvoort zijn. Ja, ik, ik zou toch even zeggen, kom uh, redelijk vroeg. Want uh, als je uit de regio komt... Er zou natuurlijk, het is het British Race Festival... er is DTM, nou heeft dat... Is meestal wel rustig, maar je weet het nooit. Nee, nee, nee. en parkeren dat is hier ook niet zo uh, geweldig wat dat betreft. Hè? Ja, uh, in het centrum is een, uh, een grote parkeergarage waar je nu gebruik van kan maken. We hebben P. Zuid waar je gebruik van kan maken. Moet je een stukje lopen. Het uh, is er wel, maar je moet even zoeken. Ja. Nou, en wat ik gelezen heb, houden jullie heel mooi weer. Dus uh, wat dat betreft hebben jullie mazzel. Ik hoorde net roepen dat het altijd mooi weer is. En dat zal je mij niet horen zeggen. Dat zei hij inderdaad, ja. nee, Dit is onze dertiende keer. En de afgelopen twaalf keer hebben wij inderdaad nooit slecht weer gehad. En wij, dat als toevoeging, wij uh, hielden vroeger rekening met slecht weer. En hadden wij uh, bijvoorbeeld de protestantse kerk als regenaccommodatie. Uh, Daar zijn wij vanaf. Als er slecht weer wordt, gaan we met z'n al de kroeg in. En er zitten er vijf kroegen helemaal vol met heel veel gezelligheid. Ja, dat kan ik. En er wordt aardig van gedronken waarschijnlijk. Dat, dat sowieso. <laughs> ja. Oké, okay, vrienden, bedankt. Dankjewel. je had het over een Shopee Tower. Ja. En wat dat uh, zou zijn. Ja, heb je hebt het opgezocht? Ja, ik heb het opgezocht. Het is een, uh, een ruwe vent. Een gemeene kerel die niets wat <laughs> kan schelen. Dus dan weet je dat ook meteen. Nou, ik, heb een, ik heb een foto van ze maar. <laughs> <laughs> Laat ik daar nou maar geen uitlating over doen. <laughs> Misschien zijn ze heel stoer toe. in een optreden. <laughs> <laughs> Oké okay, heren, allemaal bedankt. En uh, heel veel plezier zonder. Dankjewel. Dankjewel okay. bedankt. I've been a wild rover for many's the En And I've spent all my money. And whiskey and beer But now I'm returning a custom as yours I can have every day and it's no day, Never, no name never, no more will I play the world over no never no more I then took from me pocket ten sovereigns bright With delight, she says I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were all. I know that it's late and I really must leave you alone But you're good to hold and I feel such a long way from home Yes, I know that our love is still new But I promise it's gonna be true Let me stay, don't you send me away, oh no, no oh, Tell me baby that you need me, say you'll never leave me, love me tonight Hold me now, my heart is aching, and until the dawn is breaking, love me tonight Uh, darling, love me tonight I've waited so long for the girl of my dreams to appear And now I can hardly believe that you really are here You. Oh, tell me, baby, that you need me, say you'll never leave me, oh, love me tonight. Baby, now the pain is stronger, I can't wait a moment longer, love me tonight. Love me tonight Let me love you, baby Let me love you, baby Let me love you tonight We're gonna have you right. Just had tight as I can. kiss you before i go well Tot herten tijdens de wildmaand in Zandvoort. In oktober wordt Zandvoort zee wild. De directe aanleiding voor dit thema wordt gevormd... door een jaarlijks terugkeer fenomeen in de Amsterdamse waterleidingduinen. De bronstijd. Enkele honderden herten in het natuurgebied... gaan in oktober op zoek naar een partner om mee te paren. Luid burrelend laten de hertenbokken weten dat ze klaar voor de strijd zijn... Een onvermijdelijke strijd, zo blijkt al snel. Want het dreunende geluid van bortsende geweiën is gedurende de bronstijd veelvuldig te horen. Reden te meer om uitgebreid aandacht te geven aan dit prachtige padingsritueel en Zandvoort-aan-Zee in oktober wild maakt. In iedereen de gelegenheid te geven dit prachtige natuurfenomeen te kunnen aanschouwen, worden er in oktober speciale beurwanderingen georganiseerd. Tijdens deze wandelingen door de Amsterdamse waterluiden in Duinen neemt onze gids u mee naar de beste plekken om brullende en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat u niet mag missen. De wandeling vindt plaats op iedere zaterdag, zondag en donderdagen in oktober en starten om half vier 's middags. Speciaal voor de jonge geïnteresseerden worden er in de herfstvakantie kinderburrelwandelingen georganiseerd. De themamaand wordt ondersteund door een Wild in Zandvoort pagina op de website van VVV Zandvoort. Zo is er volop aandacht voor de geweldige natuurgebieden die Zandvoort aan zee omringen en de recreatiemogelijkheden die deze bieden. Zoals fietstochten en georganiseerde wandelingen door onze gebieden. Ook is er plaats voor de heerlijke wilde zomerse keuken en de verblijfsarrangementen. Wilt u meelopen met een van de beulwandelingen? Koop dan vooraf uw voucher bij VVV Zandvoort. Wees er wel snel bij, want per wandeling is er ruimte voor maximaal 20 personen. Voor meer informatie kijkt u op www.vvvzandvoort.nl Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a lover. Eindfeest de spot 2014. Strandafgang nummer 23. Op zaterdag 27 september om 8 uur s'avonds is het weer zover. Het eindfeest van de spot. Met het thema Retro Suite mag je helemaal los. Crap the 80's outfit from the dust en boogie. Met ons mee en nog een laatste keer in 2014. We willen jullie hartelijk bedanken voor een geweldig seizoen. Een seizoen waarin de zon een hoofdrol speelde, thanks a lot. Maar ook golven en wind waren aanwezig. We hebben geweldig surfingavondjes gehad met kampvuurtjes, vrienden, familie en natuurlijk Kai Lemmy. Bedankt voor een zoen met een geweldige sfeer. We kijken nu al geïnspireerd en gemotiveerd uit naar 2015. See you in next year en natuurlijk op ons eindfeest. Zomer of winter, altijd weer ZFM. You look like an angel.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 Like an angel. Talk like an angel Talk like an angel But I got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 Dit was Bobby Fee met The Night Has A Thousand Eyes. En nogmaals, vergeet het niet. Zondag 28 september om, tien, om kwart voor elf in de Nieuw Unicum. En om twaalf uur tot half zes in het centrum van Zandvoort. Het Shanty en Zeeliederen Festival. En nog een keer, een Shanty-lied. De piraten van de zee zijn altijd eens gezicht. Kom met ons en vaar maar mee. En samen staan we sterk, dan voelen wij ons een. Kom met ons en vaar maar mee. Hier aan boord zijn we gelijk, al breng je arm of rij. De vrijheid is, vrijheid is je loon.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 Vrijheid is, je Na het nieuws en de bootgrappen ben ik graag weer bij u terug. Tot zo!